Michel Koenen met het NOS-journaal. Letland gaat als eerste EU-land opnieuw in volledige lockdown vanwege de oplopende coronacijfers. De lockdown gaat vandaag in en geldt voor vier weken. Bars en winkels gaan dicht en er geldt een avondklok. Ook moeten de meeste werknemers weer thuiswerken. In Letland is nog maar ruim de helft van de bevolking volledig ingeënt. De premier zegt dat zijn regering tot nu toe heeft gefaald om mensen over te halen zich te laten prikken. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt omdat hij in een auto met hoge snelheid inreed op een politiewagen met daarin meerdere agenten. Dat gebeurde bij een achtervolging nadat hij een stopteken had genegeerd. De jongen is opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Er zaten nog drie tieners in de auto. Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. De heffingen op Nieuw-Zeelandse producten als kiwis, honing en witte wijn worden opgeheven. Omgekeerd gebeurt dat met kleding en bulldozers uit het Verenigd Koninkrijk. Dan kunnen Britten eenvoudiger in Nieuw-Zeeland gaan werken en omgekeerd. Miljoenen mensen die nu nog een pinpas hebben met Maestro erop... krijgen over ongeveer twee jaar een nieuwe pas. Mastercard en Visa komen namelijk met een nieuwe technologie... waardoor Maestro en VP zullen veranderen in Debit Mastercard en Visa Debit. De betaalpassen zullen meer op creditcards gaan lijken... waardoor ze beter te gebruiken zijn bij online betalingen, zegt betaalvereniging Nederland. Met Maestro zijn er nu vaak problemen met pinnen in het buitenland. En in Barendrecht heeft noodweer vannacht grote schade aangericht. Mogelijk ging het om een windhoos. Volgens getuigen liggen straten vol met dakpannen en takken en hebben meerdere woningen kapotte ramen opgelopen. Het weer nat en onstuimig met kans op zwaar onweer en windstoten. Het koelt af tot de graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden met soms wat zon. Som. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Dat nu de nacht. Oh, zomer is jouw keuze ZFM. Als er nog meer was, hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik eet het meteen. Als er één ding is, wat ik het meeste mis. Zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij, geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Het kan mij niet schelen als je bij me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 you, better D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 Zijn. Stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Of de, de, de lippenstift op zijn kraag TV FM Zandvoort, Zandvoort. No, left. dit is de lange hete zomer van ZFM ZFM Santvoor 106.9 FM ZFM Niagara yeah, Falls And now I sit here